Zo rood, rozen bij dozijnen, tolken van liefde, love, lieve, l'amour. Always zijn eeuwig, altijd en toujours. Er was eens een meisje van negentien jaar, ze hield van de liefde en deed nogal. Aardig wanneer ze een man zag op straat.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 maar zien een weinig ging hij aan de slag en met drank zocht hij elders een troost. Triest bleef zij achter alleen met haar. Rozen zo rood, rozen bijdozenen. Tolken van liefde, love, lieve lamoer. All zijn eeuwig, altijd en toujours.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 dan gaat je liefdespat steeds over rozen, zo rood. Rozen bij dozijnen, Token van liefde, laf, lieve, lamoe. Alwis en eeuwig, altijd en toujours. Rozen. Tolken van liefde, love, lieve, amour, lief, lief, eeuwig, altijd altijd en toujours.